4 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Goedemiddag op deze super zaterdagmiddag voor Sport en Nieuws. Voor Politiek Nederland, de dag van de partijcongressen. En de dag van de proloog met de kanshebbers die langzaam aan, langzaam aan zich opwarmen voor hun start. En natuurlijk ook Wimmelden en EK Atletiek. Nu eerst het NOS Nieuws met Gert Kloek. In het noordoosten van Amerika zitten bijna 4 miljoen mensen zonder stroom naar Noodweer. Amerikaanse media melden dat er twee doden zijn gevallen. Een enorme onweersbui trok gisteren over de hoofdstad Washington en de staten Virginia, West Virginia, en Maryland. Windstoten met de kracht van een orkaan volgden vlak daarna. Die richtte veel schade aan, vertelt een bewoner. De wind was blowing ferocious. I mean, it had, like I said, the top of the tree all the way touching to the ground. It was pretty bad. Everything was blowing around here. Anything that's not nailed down to the ground was up and moving.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 Ze begon haar speech met de zin... als we blijven doen wat we deden, krijgen we minder dan we hadden. Ze noemde een sterke Europa de enige weg uit de crisis. De PVV en de SP die doen net alsof de Europese Unie... een soort van monstertje is wat onze soevereiniteit opeet. En dat is grote onzin. Ja, ook wij willen een ander Europa. Socialer, democratischer. En ja, we moeten onze soevereiniteit terugwinnen. Maar niet van Brussel...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 ANEB-verkeersinformatie ah, op de A20 richting Gouda... staat file door werksmede op de A16 bij de Van Voorknopen ter brechtseplein staat 3 kilometer. Op de A28 van Zwolle naar Hogeveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Zwolle-Noord en de afrit Nieuw-Leuzen staat 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 vanuit Assen, de, door het aflopen van de TT... tussen Assen-Zuid en de afrit Dwingelo over 11 kilometer langzaam rijden. En de 28 van Amersfoort naar Utrecht bij de Uithof 6 na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Een zomer zonder slaap van Hoek Winnaar van de prijs voor het beste spannende boek 2012.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 Laat nu een onderhoudsbeurt uitvoeren bij uw Volkswagen-dealer en krijg een waardebon voor een gratis APK. Kijk op volkswagennl actie. Alle fietsende toerliefhebbers opgelet! Het fiets is nu te koop. Met een de Grand Depart Special en een gratis leesboekje. Ruim 200 pagina's fietsplezier. Nu in de winkel of bestel hem op fietsnl bestel. Fiets, het Race en Mountainbike Magazine. Ook bij Volkswagen Bedrijfswagens hebben we nu vaste lage onderhoudsprijzen. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor een transporter van pak en beet vijf jaar oud 279 euro ex Kijk op volkswagen.nl slash actie welke modellen nog meer een vaste lage prijs voor onderhoud hebben. Dit is de Radio 1 Sportzomer uh. Met Tom van het Hek en Tim Overdiep. En wat aan sport hebben we Tom vanmiddag. Niet alleen sport, maar ook veel politiek. En we beginnen natuurlijk bij de Tour de France. Guio Lippens kijkt naar renner, naar renner, naar renner. De grote moeten nog komen. Maar ze gaan wel steeds harder, hè, Gio? Ja, ze gaan steeds harder. De grote moeten nog komen. Ik zie een van die grote trouwens die nu op de fiets stapt. Philippe Gilbert is een nationale kampioenstrijd. Hij is de Belgische kampioen tijdrijden. Het is niet de allerbeste tijdrijder in dit gezelschap. Maar hij rijdt natuurlijk wel een thuiswedstrijd en weet ook dat de premier inmiddels is gearriveerd. Premier Diroepo van België samen met Christian Prudhomme. Ze kwamen net aan en zagen dat Sylvain Chavanel de snelste tijd van al. Hallen reed tot nu toe 4 seconden sneller dan Edvald Boaz Hagen. Twee Nederlanders binnen, Sebastian Langeveld en Steven Kruiswijk. Langeveld 7.35, snelste Nederlander op dit moment. Hij staat uh, 17e op dit moment in het voorlopig klassement. En dan Steven Kruiswijk 7.43, en daarmee is hij net zo snel of net zo langzaam. Het is maar net hoe je het wil zeggen, als Martin Chalinki. De gras. Mooie lawaai hoor. Wij met de gast bij ons de komende 23 dagen Bart Voskamp van harte welkom. Al uh, jarenlang ook uh, vast en trouw bij ons uh, wieler. Uh, ja, commentator mag ik niet zeggen. Analyticus hè, moet ik het maar noemen. Ja, analyticus. Commentator, ja. daar zijn hele andere, goede, zijn mensen heel voor andere goede mensen voor. Uh, deze Tour de France, even, even heel kort neerzetten. Er is ontzettend veel gezegd. Iedereen zegt weekends en Effins. Zien we dan mensen over het hoofd, of zijn dat ook bij uitstek de twee mensen die deze Tour toer gaan bepalen? Ja, met deze toer hebben we natuurlijk heel veel tijdritkilometers, dus er zullen wel ongetwijfeld klimmers zijn die hoog in het klassement eindigen, maar die zullen ook een goede tijdrit moeten hebben. En de twee die jij zojuist noemt, ja, die hebben ook nog een keer een hele goede tijdrit in de benen, dus ja, die staan heel onverrassend ook wel op mijn lijstje bovenaan. Maar die Wiggins, die heeft het om andere jaren altijd ergens net niet kunnen halen, heeft een ongelooflijk seizoen tot nu toe, maar kan je dat zo lang vasthouden? Dat is een vraag die velen stellen. Ja, aan de ene kant kun je denken natuurlijk... Elk, uh, dit hele jaar overal waar hij piekt, uh, wint hij. Dus dan zou je kunnen doortrekken dat hij dat in de Tour ook doet. aan de andere kant, als je het hele jaar al piekt... is het natuurlijk al heel ver in het jaar om het in de Tour ook nog een keer ja. vol te houden. Maar ik neem aan dat uh, deze man genoeg ervaring heeft opgedaan... in de voorgaande jaren waar hij uh, soms door het ijs zakte... en soms ook redelijk goed al zat, dat hij dat dit jaar uh, wel gaat volhouden. En als we dan toch nog even naar een klimmer kijken, is er nog een klimmer die zodanig verschil kan maken dat hij, ondanks dat hij matig tijd rijdt, misschien toch iets kan. Ja, lastig hè? We hadden natuurlijk twee slekjes, uh, hè, die, waarvan de een natuurlijk niet mee rijdt, Andy, omdat hij uh, uh, en zijn broer zal hem missen. Dus ik denk dat Frank slek wel, uh, wel het verschil gaat maken, maar of hij dat in zijn eentje kan, uh, dat vraag ik me af. Dan tot slot toch nog even de Nederlanders. In het verleden waren we nog wel eens erg positief. Nu zijn we toch stiekem een beetje positief? Hè? Ik ben heel positief. Ik denk als we dan uh, nummeriek met 18 uh, deelnemen, Nederlandse deelnemers zijn... dan moet er toch eentje bij zijn die moet kunnen winnen. Uh, we moeten weliswaar niet vergeten dat we die drie klassementsrijders uh, daarbij hebben. Ja, die zie ik niet zo gauw etappes gaan winnen. Die gaan alle drie voor het klassement. En een aantal renners zullen zich moeten opofferen. Maar ik hoop dat de, de ploegleiding zal zeggen... van de dagen dat je niet voor een kopman specifiek hoeft te rijden... vlieg erin en probeer je rit te winnen. Want dat... Uh, dat gaat best wel samen. Bart Volskamp, 23 dagen lang onze analyticus. Welkom. Het optimisme is natuurlijk rechtvaardig op zijn eerste dag. Absoluut. <laughs> Wimbledon, Mark Brasser, hoe staat het er daarvoor? Ja, we zitten in de derde set op het uh, center court. Partij van uh, Ji Zeng tegen viervoudige winnares uh, Serena Williams. Uh, Vijf games gespeeld inmiddels. 3-2 in het voordeel van, uh, van Jizeng. Ja, de vraag aan het einde van die tweede set was: die set die uh, Serena Williams won ze de laatste vier games pakte. 14, 15 punten achter elkaar maakte. Ja, kan Jizeng zich daarvan herstellen? Van die tik die Serena Williams daar uitdeelde? Nou, het antwoord is ja. Ze is uh, goed begonnen aan de derde set, de Chinese En uh, ze staat dus met uh, 3-2 voor. Wel uh, wat breekkansjes uh, over en weer. Maar dat gaat vooralsnog uh, op service. 3-2 dus in het voordeel van Jizheng. Hoeveel is al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 Lekkere van onze tour begint is dat je dan ook weer muziek hoort die je de andere 49 weken nooit hoort op Radio 1. Dit was de Reneef Vroger. Met alles kan een mens gelukkig maken. Het geluk in de straten van Luuk Luik, Giel Lippens, de prologe van de Tour. Ja, Het geluk bij Philippe Gilbert die gewoon voor eigen publiek hier die proloog mag rijden. En op moet passen dat hij niet tegen de lens van een fotograferende toeschouwer aanrijdt. En ook moet oppassen op een van die rotondes. Want Michael Bogut zei het net al, al te technisch is het niet. Maar je moet toch wel een beetje uitkijken dat je goed uitkomt. Als je die rotonde, waarbij je dan bijna 180 graden moet doordraaien. Dat je daar wel op een fatsoenlijke manier doorkomt. Gilbert dus begonnen aan zijn Tour de France. Ze verwachten hier veel van hem. Toch hoor, ondanks het feit dat hij nou niet echt een geweldig seizoen achter de rug heeft. Niet te vergelijken met het seizoen van vorig jaar, toen hij eigenlijk alles won waar hij maar aan de start kwam. En zelfs de eerste echte etappe van de Tour de France van dat jaar won. De etappe naar Mont des Alouettes Gilbert. Dus nu uh, in actie in die proloog. Hier verwachten we geen overwinning van hem. Maar wie weet, hè, misschien die dag van morgen in die lastige Ardennen etappe. Een etappe die wel een beetje ontworpen is op zijn lijf. Op zijn manier van rijden. Snelste tijd. Daar kijken we naar. Nog steeds gereden door Sylvain Chavanel. Met uh, die uh, tijd die weer vier seconden sneller was dan Boris van Hagen die voorlopig op de tweede plek staat. En Brad Lancaster op de derde plek. Ha, uh, Chavanel, de, de Frans kampioen, tijdrijden op de weg werd hij het niet. Want daar won Nasir Bouhanni. Maar ook Chavanel heeft natuurlijk zijn pijlen gezet op deze Tour de France. Want hij was, net als Gilbert vorig jaar, was het jaar ervoor was hij de man in bonus. Hij won toen twee etappes in de Tour. Droeg toen ook het geel. Had een geweldige ronde van Frankrijk. Sylvain Chavanel dus voorlopig bovenaan in dat uh, klassement. We kijken nu naar Janes Yannis en weten dan dat we langzamerhand opschuiven in de startlijst... en dat we zometeen ook Albert Timmer over de streep gaan krijgen... hier op de finish in Luik. En dat is dan alweer de volgende Nederlanders. Want daar letten we natuurlijk extra op, op de Nederlanders in deze proloog. Ik kijk even terug op de TT. Rij je in eigen land, dan droom je van een top-10-positie. Dat deed Jasper Iwema bijvoorbeeld in de Moto3. Maar hij kwam als 24e over de streep... en daarmee liep de TT dus voor deze Drentse motorcoureur uit op een teleurstelling. Ik moet zeggen, ik heb wel een goede race gereden, alleen uh, nog steeds ver onder mijn niveau. Maar de oorzaak daarvan is eigenlijk al uh, gisteren gebeurd. Uh, gisteren uh, ik moest de kwalificaties moest ik anders gaan aanpakken en dat heb ik geprobeerd. Hoe anders? Uh, nou ja, ik, ik, in de kwalificatie reed ik heel vaak constante tijden, dus eigenlijk tijden die je in de race kan rijden. Maar niet één extra snelle ronde om goed te kwalificeren. Mm -hmm. En dus heb ik het anders aangepakt in de zin van uh, meer concentreren op één snel rondje en, daar ben ik eigenlijk net iets te ver in doorgedraaid. Uh, uh, ik was alleen maar aan het wachten, aan het wachten op, op één ja, snel rondje, op één slipstream uh, rondje. Ja. En, uh, ja, dat heeft me eigenlijk de kop gekost en daardoor uh, heb ik geen rond snel rondje kunnen neerzetten. En uiteindelijk uh, 31st gekwalificeerd. Nou, dat was zwaar onder de maat. En, uh, ja, dan moet je de race vanaf achteraan beginnen. En wat is dat? Is dat dan dat je te geforceerd bezig ja. bent met die uh, kwalificatie? Ja, klopt. Ik ben gewoon te, te gefocust op, op, op mijn één rondje. Terwijl je beter gewoon je eigen ritme kan op gaan zoeken. En misschien op het laatste keer een goede slipstream gaan pakken. Maar ja, ik was alleen maar bezig met, met één snel rondje. Uh, ja, uh, het was al moeilijk om kansen te creëren. Nou dan heb ik kansen gecreëerd, maar heb ik ze ook zelf weer verprutseld. Dus. Was het dan vandaag, ja, je zegt het sowieso, heb je vandaag vind je zelf ook weer fouten gemaakt? Nou, in de race niet, niet zozeer fouten. Nee. Uh, het was heel moeilijk om naar voren te kunnen rijden. Uh, wat er eigenlijk gebeurt is, is je, je, uh, je bent zo in het gevecht met, met die andere jongens. En daardoor uh, ja, raak je de aansluiting kwijt met een paar jongens voor je. En dan, zodra je dan uh, eigenlijk vooraan het groepje terechtkomt, dan, dan zit je vol in de wind. En, en je kunt niet bij het groepje vandaan rijden. En ja, dat is eigenlijk wat er, dat er gebeurt. Je ziet me heel vrij ver voorin in de groep rijden. Uh, eerste of tweede. En uh, zodra ik twee of drie ligt, dan uh, rijd ik heel snel. Dan rijd ik sneller tijd Maar uh, zodra ik dan uh, op de eerste plaats rijd, dan uh, rijd ik vol in de wind. En kom ik niet, kan, heb ik niet de snelheid om met groepje weg te kunnen komen. En, ja, dan, dan is het inderdaad een, niet zozeer een fout. Maar dan het gewoon, het wordt het een lange en moeilijke wedstrijd. Ja, is dat wel iets wat je kan leren? Nou ja, kijk, uh, wat met name aan ligt, is als je een betere kwalificatieplek hebt. Ja. Ja, dan ga je de wedstrijd op een heel ander uh, ja, niveau beginnen. Kijk, en ja, dan heb je al niet te maken met, uh, met zulke jongens, dan heb je al te maken met snellere jongens. En ja, dan kun je daarin meegaan. Hoe, hoe, hoe zou jij dit begin van, van dit seizoen uh, willen omschrijven voor jezelf? Moeizaam. Maar we zijn op de goede weg. Uh, kijk, vorig jaar heb ik een, een, een, eigenlijk, of, ja, daarvoor heb ik een topjaar gehad. Uh, afgelopen jaar heb uh, ja, ik uh, in een Zwaar dal gezeten. En, uh, nu ben ik weer op weg naar de top. En, uh, dat begon moeilijk dit jaar. Uh, maar, uh, ja, we hebben met het team een paar keer goed gaan zitten... en kijken wat we moeten verbeteren binnen het team en, en, en naar mij. En, en uh, ja, dat, dat heeft ervoor gezorgd dat we nu weer op de goede weg zijn. Alleen, ja, deze, deze, dit weekend is eigenlijk een klein tegenslagje. Ja, dus dan misschien ook niet zo lekker voor je zelfvertrouwen even. Hmm, nou ja, het is jammer voor je thuispubliek. die ja. wil je goed presteren natuurlijk. Is dat, is dat voor jou anders? Ja, het, het is zeker, je wordt zeker geleefd in zo'n weekend. En, en, en het levert zeker druk op. Alleen, zo, ja, zolang je... Probeer uh, je, je momenten uit te zoeken dat je tot rust kan komen, dan, dan zit dat wel goed. Jasper Iwema was dat, in gesprek met Dacht Dachtu die en ik toch die stem, Dionne de Graaf, maar dat klopt ook, die heeft de sportzomer één dagje ingeruild voor de TT. Wees gerust, volgende week is ze hier weer. Straks Tom gaan we het hebben over ruimtevaart in Aan de Lijn. Na een verblijf van 200 dagen in de ruimte is hij morgen weer terug op aarde, ruimtevaardig André Kuipers. Prachtig natuurlijk, die ruimtevaart, maar het kost ook heel veel geld. Ruimtevaart, is dat niet een veel te dure hobby in een tijd dat het allemaal wat minder gaat economisch? Of is het juist goed dat mensen de ruimte ingaan om dingen te onderzoeken... die wij op onze planeet vervolgens weer goed kunnen gebruiken. Dat is straks ook de stelling. U kunt nu al stemmen daarover. De stelling luidt, ruimtevaart is geldverspilling in crisistijd. Ga naar onze website, radio1.nl. En wij gaan weer naar Luik. De reis wel met van die ruimtehelmen, Gio. Maar ze blijven wel gewoon de baard, hè? Ja, tenminste, het is te hopen dat ze niet in een baan om de aarde terechtkomen. Want dan is het lastig landen weer hier in Luik. Want het staat er echt vol van de mensen. Ik kijk nu weer in de straten van Luik. Rijden dik staan ze daar in het centrum op dat parcours. Prachtig parcours wel hoor. Het loopt aan de ene kant goed. En aan de andere kant is het ook smal en lastig genoeg om verschillen te maken. Luis Leon Sanchez, de Spaans tijdritkampioen, is inmiddels ook van start gegaan. Hij rijdt voor Rabob. Bank vorig jaar nou, redden die toch ook wel de meubelen van Rabobank. Want hij pakte een etappe, de etappe naar saint floor Daar was hij in ieder geval de beste van een kopgroepje. U weet het wel, Johnny Hogeland. Jawel, die dag. Daar was het Sanchez en hij rijdt nu in zijn tijdrit. En hij zal behoorlijk door moeten kachelen om in de buurt te komen van de favorieten. Want ook Philippe Gilbert die sneuvelde net. Was op het tussenpunt maar 4, 2 seconden langzamer dan Sylvain Chavanel. Hij op de finish, toen heeft hij meer verloren. Want dan was hij uiteindelijk 6 seconden. Langzamer dan Chavanel. Betekent dat hij in het tweede deel toch aardig heeft ingeleverd. Philippe Gilbert morgen misschien zijn dag. Voorlopig dus Chavanel op de eerste plaats. Dan Boas van Hagen op de tweede plaats. Vier seconden erachter. Net als Brad Lancaster. En dan Philippe Gilbert. We wachten dus nog op de Nederlanders. Timmer had ik het net over. Ja, die moet toch ook langzamerhand gefinished zijn. Die hebben we net niet binnen zien komen. Curvers nog steeds de laatste in dat klassement van vandaag. 134ste staat. Hij. En dan kijk ik eens even naar beneden of ik dan toch ergens tussendoor Albert Timmer tegenkom hier op die lijst. Ik zie wel zijn ploeggenoot Velers nog steeds staan. Nou, die tijd krijgt u straks van mij, dat beloof ik u. Wat we wel hebben is een gesprekje met een andere Nederlander. Een Nederlander waarvan we veel verwachten in de bergen. Misschien wel in het klassement. Ja, misschien ook wel een van die drie kopmannen van Rabobank. Want dat is hij toch eigenlijk wel naast Bouke Mollema en Robert Geesink. Steven Dalen die plaats met een andere Steven. Steven Kruiswijk. Ja, de eerste 6,4 kilometer van deze Tour de France, van jouw eerste Tour de France, hoe bevielen ze? Uh, ja, ik moet zeggen, ik was toch uh, vooraf niet heel nerveus, maar toen ik eenmaal op het podium stond... Uh, ja, dan, uh, ...dan merk je toch wel dat het wat anders is dan uh, andere koersen. En, uh, waar, waar merk je dat aan? Ja, gewoon de ambiance, uh, al bij het inrijden, parcours verkennen. Ik zie dat het zoveel publiek is en uh, veel aandacht. Uh, ja, besef een beetje dat het je eerste Tour is, toch wel iets apart. Dus, eh, toen begonnen de zenuwen al toch wel te komen. Maar eh, ja, we zijn blij dat we, dat we gestart zijn. Hoe werken zenuwen op jou uit? Ah, ik denk niet, uh, niet negatief. Ik, bedoel, uh, ik denk dat dat goed is. Een beetje gezonde spanning zo erop. En, uh, ja, en ik wist dat ik, uh, ik ben er gewoon klaar voor ben. Uh, ik ben blij dat het nu, nu begonnen is. En uh, de eerste week uh, nu, nu echt kan beginnen. En, uh, ja, ik kijk er naar uit om, uh, om hier mee te doen. Ja, jouw tijd is 7,43, bijna 20 seconden van de snelste tijd nu. Uh, wat zegt dat jou? Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Ik, bedoel, uh, ik weet dat ik, uh, zoiets is gewoon niet uh, mijn kwaliteit is. Uh, ja, je probeert natuurlijk zo, uh, zo snel mogelijk te gaan en uh, zo min mogelijk tijd te verliezen. Maar uh, ja, prologen zal ik, uh, zul je mij nooit bij de eerste 10 zien eindigen. En, uh, ja, ik denk dat het ook weinig zegt. En voor mij, uh, die, aantal, die paar seconden die ik hier uh, dan verlies. Misschien wel tien of meerdere, op de favorieten, ja, daar kan ik wel mee leven. Ja, wat, wat zeg jij, hoeveel, met hoeveel seconden kun jij leven, verliezen op de topfavorieten? Uh, ja, ik kijk je kijkt altijd naar de uitslag ook. Ik ik zou het een teleur, teleurgesteld zijn als je pas op het einde van de pagina's terugvindt. Maar uh, ja, kijk, uh, je moet eerlijk zijn, op Wiggins en Evans, ja, dan kun je hier gewoon uh, twintig seconden of meer aan verliezen. En, uh, ja, daar hou je rekening mee, dus ja, we zien het wel. Heb je ook genoten, ondanks dat je natuurlijk hard moest werken, heb je ook genoten van, van het Luik, wat, wat een grote kermis is vandaag? Ja, zeker. Ik bedoel, uh, bij het inrijden merk je het al. En uh, onderweg ook uh, veel aanmoediging en veel Nederlanders uh, langs de kant. En uh, ja, dat maakt het alleen maar mooi. Het naheigen, het napraten op de straatklinkers uh, van Luik naar het gras van Wimbledon, waar Mark Brasser je vertelde dat Serena Williams in die derde set voor het eerst serieus weerwerk kreeg. Is dat zo nog steeds? Ja, net als, net als in de eerste set inderdaad is, is die derde set ontzettend spannend. 4-4 in het voordeel, of nou 4-4 gelijk, ik zat even naar de score in de game te kijken. 40-0 in het voordeel van uh, Jizeng, die nu de game binnenhaalt en dus op een uh, 5-4 voorsprong komt. Ja, Jizeng, die Chinees uit Chengdu, die heeft het voordeel dat ze in die derde set uh, mocht beginnen met serveren. En ja, als ze dus de servers houden, dan loopt ze steeds in game voor. En dan moet Serena Williams in de game daarna maar steeds weer zien gelijk te maken. De dus uh, weten waarvoor ze doen natuurlijk voor een vierde ronde partij en de tegenstandster in die vierde ronde wordt dan Jaroslava Svedova. En als u denkt waar heb ik die naam deze week eerder gehoord. Inderdaad zij won in de vorige ronde van Kiki Bertens en won vandaag in de derde ronde van de finalisten van Roland Garros. De Italiaanse Sara Irani. Svedova dus door naar de volgende ronde. De vraag is wie wordt haar tegenstandster. Of Serena Williams of Ji Zheng die in de derde set op een 5-4 voorsprong staat.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 Première page, oui tu peux écrire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux.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 Ja, mooi hè. Gérard, le Normand avec sas, oud nummer in een uh, nieuw jasje. We zijn wel helemaal weer in de tours Terecht gekomen. Bart Voskamp, geldt dat voor jou ook als je kijkt naar die renners hier in de studio? Ja, dat, dat, bedoel, een aantal jaar geleden heb ik dat zelf ook gedaan. En dan zie je die, die, die mensen die er allemaal staan. En je ziet die renners op het podium staan. En dat klopt ook wat ze zeggen. Dan, je leeft daar naartoe en uh, je wordt steeds wat nerveuzer. En als je er eenmaal staat, dan word je best wel nerveus. Is dat wel met... vergelijkbaar met andere rondes, andere wedstrijden? Ja, in principe doe je hetzelfde kunstje. Je staat op een podium en je moet zo hard mogelijk een proloog van over 7 tot 10 kilometer rijden. Alleen ja, hier, dit, dit wordt natuurlijk enorm opgeblazen. De, de, de pers komt op je af, je familieleden. Vrienden, iedereen vraagt wat er gaat gebeuren, hoe staat het ervoor? En je probeert jezelf rustig te houden. En dat lukt dan heel lang, zolang je het hotel rijdt. Nou, dan ga je daar een beetje inrijden op dat parcours. En nou, dan komt er zoveel op je ja. af. En dan moet je stalen zenuwen hebben om het uh, tot een goed einde te kunnen brengen. En voel je dan je benen ook weer als die jongens zeven uh, kilometer ja, zien? Ja, dat is vreselijk. Je kunt beter een tijdrit van 50 kilometer rijden, want dan kun je pijn verdelen over 50 kilometer. En bij een proloog of een hele korte tijdrit, hè, dat is net als met schaatsen, dan 1500 meter doet ook verschrikkelijk pijn. En dat is een, een proloog ook. Je moet in 7 kilometer, of, of in 7 minuten, moet, jij, uh, moet je heel veel pijn.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 De CDA leider zij verder dat zijn partij de volgende generatie niet met schulden wil opzadelen. Volgens hem willen SP en PVDA dat wel. De Veteranendag heeft ongeveer 85.000 belangstellenden naar Den Haag gelokt. Er was een défilé en op het Malieveld een feest ter ere van de Veteranen. Veteranendag begon met een plechtigheid in de Ridderzaal. De militaire Willemsorde en onder andere prins Willem-Alexander, prinses Margriet, premier Rutte en minister van Defensie Hille waren daarbij.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 ANNB Verkeersinformatie. Op de A28 van Zwolle naar Hogeveen staat file na een ongeluk... tussen Zwolle-Noord en de afrit nieuw 5 kilometer. Alle drie de rijstroken zijn dicht. U kunt er alleen langs via de vluchtstrook. En het aflopen van de TT in Assen veroorzaakt drukte op de A28 van Assen naar Hogeveen... tussen Assen-Zuid en de afrit Ruine 12 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We zijn weer terug bij de sportzomer. We gaan natuurlijk ook over de politiek We hebben. Veel congressen vandaag. Het CDA onder andere congresseerde vandaag in maars. Margreet Boer was daar de hele dag. Margreet, je hebt geluisterd naar de speech natuurlijk... van partijleider Sibrand van haarsma Maar Wat zei hij zoal? Ja, de speeches zijn net achter de rug. Uh, het waren er zelfs drie eerst door de partijvoorzitter. Rut en die uh, deelde wat politieke plaagstootjes uit. Ook naar Geert Wilders, die zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen toen het heel moeilijk werd. En nou ja, het CDA heeft ook nog een vicepremier, Maxime Verhagen, die heeft hier ook gesproken. Die had het uh, vooral over de economie en dat het CDA als partij dus steeds verantwoordelijkheid neemt, ook als het echt moeilijk is. En nou, toen kwam er natuurlijk een uitbundig applaus voor Jan Kees de Jager... die de financiële crisis aanpakt. Uh, staande ovatie hier voor hem. En, ja, en toen was dan eindelijk het woord aan uh, de partijleider... Hè, de nieuwe lijsttrekker Sibrand van Haarsma Buma. En uh, ja, van Haarsma Buma die richtte zijn toespraak eigenlijk vooral op de achterban... om de leden te motiveren, want ja, ze hebben een moeilijke tijd achter de rug. Ze moeten samen uh, verder. Buma vertelde over uh, ja, zijn eigen inzet dat hij vooral dienstbaar wil zijn aan de samenleving. Maar hij had het natuurlijk ook over de crisis waarin we nu zitten. En hij zegt, ja, een eenvoudige oplossing is er niet. En toen noemde hij toch nog even zijn vroegere gedoogpartner Geert Wilders. Luister maar even. Ik wil het hele verhaal vertellen. Want natuurlijk zou ik graag zeggen, wij van het CDA hebben de oplossing. We weten precies hoe het moet als u ons programma maar uitvoert... En ik beloof u, het komt allemaal goed, dan doen wij het voor u. Wij hervormen, wij bezuinigen, u merkt er niks van. Maar zo gaat het niet. En wat zou het makkelijk zijn als die anderen met hun oplossingen gelijk hadden. Die oplossingen uit hun hoge hoed. Gewoon de gulden terug in Nederland. En die is dan zeker ook nog op de markt een daalder waard. Oké, okay, bij het kraampje van Geert Wilders misschien. Maar niet op de wereldmarkt, dat kan ik u verzekeren. Ja, dat was Buma, dus richting Geert Wilders. Buma wil laten zien dat zijn partij toch echt wel een pro-Europese partij is. En hij wilde ook duidelijk laten zien dat het CDA zorgt voor gezonde financiën. En daarom zijn er hervormingen nodig, zei Buma, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. En het CDA wilde schulden niet doorschuiven naar uh, ja, de volgende generatie. En dat verwijt hij wel de SP en de Partij van de Arbeid. Opmerkelijk was in ieder geval dat hij de VVD op geen enkele manier noemde in zijn toespraak. Uh, die werd dus absoluut niet aangevallen. Het gaat hier vanmiddag vooral om het CDA zelf. Want ja, het CDA staat er heel slecht voor in de peilingen. En eh, ja, volgens Buma kunnen ze de weg naar boven vinden als ze dat maar samen doen. Luister nog even naar de laatste woorden van Buma in zijn toespraak. De uitdaging waar Nederland voor staat is enorm. Maar al maar praten over de enorme afmetingen van de crisis... maakt die crisis bijna tot een onbedwingbare berg. En dat verlamt dan dreigt het gevaar dat we ergens halverwege het berg de fiets aan de kant gooien. Band plat, longen leeg, moed verloren, gestrand. Maar wij van het CDA gaan voor die tocht naar de top met Nederland. Maar ook als CDA zelf moeten we een berg beklimmen. De helling is stijl en de tijd is kort. Maar we hebben goede kandidaten, we hebben vernieuwende ideeën en een zelfbewust programma. U heeft daar vandaag op dit congres verder aan bijgedragen. En we hebben uithoudingsvermogen, overtuigingskracht. En misschien wel het allerbelangrijkste van alles, we hebben weer teamgeest. Wij binnen het CDA hebben weer teamgeest. Ja, met deze woorden van uh, Siebrand van naar buma moeten de CDA's nu het land in een campagne gaan voeren. En wat ze hier wel heel duidelijk willen laten blijken is dat de saamhorigheid weer terug is. Dat ze moeilijke tijden achter de rug hebben. Dat er ook gespletenheid is geweest de afgelopen tijd. En dat ze nu toch als een man met een nieuw programma, met een nieuwe lijst en een nieuwe lijsttrekker... dus samen inderdaad uh, die verkiezingen aan willen gaan. En dan hopen ze dat ja, de peilingen nog ten goede keer op 12 september... en dat ze een betere uitslag kunnen laten zien dan waar ze nu staan, zo'n 12, 13 zetels in de peilingen. Marreet Boer vanuit Maars bij het CDA-congres. Naar Londen en Mark Brasser naar Wilma We verlieten hier in de derde set. Zijn we daar nog steeds, Mark? Ja, we zijn daar nog steeds, Tim. En dat kan uh, nog wel eventjes uh, gaan duren ook. Het is 6-6 uh, geworden. Met uh, 20 twintigste ace uh, kwam Serena Williams zojuist op 6-6. Uh, op 20 aces, dat zijn ja, cijfers die je, zie je normaal in een mannenpartij. Maar ja, goed, uh, Grand Slam toernooi dus in de derde set of in de vijfde set bij de mannen. Maar we kijken nu naar de vrouwen. Is er geen tiebreak? Dus we kunnen nog wel eventjes doorgaan. Want de spelers, uh, speelsters in dit geval, winnen toch wel heel erg makkelijk hun, uh, hun servicegames. Ze geven weinig weg, weinig kansen aan elkaar om te breken... En dus ja, wie uh, weet wat er wordt. 8, 8, 10, 10. We kunnen zomaar door nog een tijdje doorgaan. Maar inmiddels is het dus 6, 6. Ji Zheng 40, 15 voor. Zal dus wel op 7, 6 komen. Ja, en dan is het weer aan Serena Williams om er 7, 7 van te maken. Italië-Spanje is morgenavond de finale natuurlijk hè, van het EK voetbal. En zo'n dag voor de finale is het voor de UEFA-baas... in dit geval Michel Platini. Altijd een mooi moment om eens even terug te blikken op het toernooi... naar de toekomst te kijken. En Europeaan Platini wil ook altijd nog wel eens even een proefballonnetje oplaten. Een bijdrage van Edwin Cornelis. Bijeenkomst met Platonie, een dag voor de finale. Dat is natuurlijk vooral het feestje van de gastlanden, Oekraïne en Polen. La Pologne et l'Ukraine. ont livré un tournoi exceptionnel, unique dans son atmosphère. Het is terugblikken op een mooi toernooi. Natuurlijk is Platonie trots. Fierté pour la en et l'Ukraine. Trots op de gastlanden. Fierté voor de supporters die donnent l'ensemble. On a su atmosfeer une atmosphère unique. Trots op de fans. Je dire, comme je l'ai dit, comme l'a dit Gianni, des Met name de Ieren worden geëerd. Fierté pour les joueurs qui montré la plus belle image du voetbal qu'on puisse rêver. Platini is trots op het gespeelde voetbal. Avec un voetbal offensief en d'une qualité uniek. Voilà. Maar Platini maakt graag ook van de gelegenheid gebruik om te praten over. Uh, euro 2020. Cet idee serait peut-être. de euro in 2020. Daar heeft Platini een leuk ideetje voor bedacht. C'est un idee. Waarom een EK in één of twee landen? Als je het ook in heel Europa kan doen. Dans un pays. Maar d'avoir l'euro dans toute l'Europe. Met misschien wel 12 of 13 speelsteden verspreid over het hele continent. We faisons un euro dans toute l'Europe. C'est-à-dire dans 12 of 13 villes européennes, partout dans l'Europe. Het heeft in tijden van crisis natuurlijk het financiële voordeel dat niet één land voor alle kosten hoeft op te draaien. Bijvoorbeeld voor de infrastructuur. Ça serait beaucoup plus simple financièrement pour tous les pays. Parce que construire 10 stades dans des pays, de refaire les aéroports, c'est un peu compliqué. Là, ça serait un stade par pays. Ja, natuurlijk. Het vergt wel wat van de fans dat reizen door heel Europa. low cost, Dat kost moins cher d'aller d'une ville à Maar met al die low budget maatschappijen tegenwoordig kan dat best. idée qui me plaît Het is in ieder geval een interessant idee, zegt Platini. We gaan er een mooie discussie over voeren. Nog zo'n punt van discussie: doellijntechnologie. En zet mij het pistool op het hoofd en ik zeg: het is een doelpunt. En hij zal slechts slapen. Zeker na de wedstrijd tussen Oekraïne en Engeland. Met het afgekeurde doelpunt voor Oekraïne. Het wachten is op een rapport van de speciale commissie. En op de beslissing van de FIFA over het invoeren van die doellijn technologie. Maar wat vindt Platini er eigenlijk van? Ik ben absoluut la technologie. De UEFA-baas is uitgesproken tegen technologie. In zijn algemeenheid in het voetbal. Want waar houdt het op? Als il een une op de la ligne ballon de En wat doe je dan als een verdediger je hens maakt en de scheidsrechter heeft het niet gezien? Ga je er ook technologie op zetten? Uh, partout, partout. Kortom, als je eraan begint, is de stelling van Platini dan is het de hek van de dam. Where we stop? Je kunt het conservatief noemen of omstreden, maar dit is de mening van de voetbalbaas. C'est mon point de vue. Voilà. Zo, nog één bedankje van Monsieur Platini. Eh ben merci à vous tous. Het was een plezier. En dan hoop dat we een heel finale demain. Hij moet er vandoor en hoopt op een mooie finale. En bonne chance aux aux Italiens. De Radio 1 Sportzomer. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel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 Goed. hoeft nauwelijks afkondiging natuurlijk, hè? Michael Bouble. De partijleiders speechen of hebben gespeechd. Net hoorden we Siebrand van Haarsma Buma van het CDA. Nu is het de beurt aan Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid. Wilco Boom hoorde hem aan. Wilco, hoe deed hij het? Ja, het was natuurlijk een echte verkiezingsspeech... En zoals dat hoort op een verkiezingscongres... waar programma's worden vastgesteld, waar kandidatenlijsten worden vastgesteld... opende Diederik Samsom natuurlijk de aanval op de tegenpartijen... en dan vooral op de VVD en het CDA. Die hebben er samen met de PVV volgens hem een geweldige puinhoop van gemaakt. Zowel financieel, economisch als op allerlei andere terreinen. Zijn wij een sterker, sociale, prettiger land... na twee jaar Rutte, Verhagen en Wilders... Twee jaar waarin Nederland wegzakte in een recessie, terwijl landen om ons heen bleven groeien. En twee jaar waarin, gedoogd door CDA en VVD, met rancuneus revanchisme, de verschillen tussen groepen mensen werden vergroot. Allochtoon versus autochtoon. Pol versus Nederlander. VVD en CDA weten niet hoe snel ze de schandvlek van regeren met de PVV van zich af moeten wassen. Maar ze kunnen niet wegduiken voor wat er kapot is gemaakt. De brug tussen bevolkingsgroepen is weggeslagen. En samen gaan wij die brug weer herstellen. Ja, en Samson zei natuurlijk dat die, de rechtse partijen... die hebben er financieel een puinhoop van gemaakt op andere terreinen. Hij had ook kritiek op de SP, want de SP en VVD en Wilders... die vertellen volgens hem een oneerlijk verhaal over Europa. Ze verleiden, ze misleiden de kiezers als het om, om Europa gaat. Want zonder Europa is volgens Samson de crisis niet op te lossen.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 Ja, de andere partijen vertellen dus volgens Samson een oneerlijk verhaal over Europa. En hij beloofde dat dat met de Partij van de Arbeid allemaal beter wordt. Want zo hoort dat natuurlijk in een verkiezingsspeech. Maar om het beter te laten worden zijn volgens Samson nog een hoop zeeptels nodig. En daarom deed hij een dringende oproep aan de aanhang om weinig vakantie te vieren en veel campagne te voeren. En als... En dames en heren... Als u daarbij nou net zo optimistisch bent over de mogelijkheden van dit mooie land zoals ik dat ben... als u net zo enthousiast bent over onze ideeën als ik dat ben... en als u net zo trots bent op onze partij als ik dat ben... dan gaan wij vanaf nu, 74 dagen lang, gesprek voor gesprek, deur voor deur, markt voor markt... iedereen meenemen richting die nieuwe toekomst. Naar een sterker en socialer Nederland. Op naar de overwinning in 12 september. Ja, en tot zover dus Diederik Samsom in zijn verkiezingsspeech op het congres in Utrecht. En zoals je aan het applaus hoort... de boodschap ging er bij de sociaaldemocraten hier eh, in Utrecht. En dat zijn er toch meer dan duizend vanmiddag. Ging erin als de spreekwoordelijke godswoord in de ouderling. Welkom Boom, bij de Partij van de Arbeid. Dankjewel. Radio 1. Sportzomer Tweet sportsomertweets. Twitter koning Rom heeft de hele dag alles, alles beluisterd, behoord en bekeken. En de, de, tot de, deze selectie kwam hij. Ja, eigenlijk. nou ja, de, super Saturday is het niet alleen in het politiek, maar ook met de sport natuurlijk. Uh, ook op Twitter. De start van de Tour lijkt ons Hollanders vooral weer erg happy te maken. Na het EK debakel lijkt de zon eindelijk weer te gaan schijnen. Althans bij Twitter in het Nederland. Ed Marie-Christine Rihanna zegt yes, met heel veel uitroeptekens. Voor het eerst in een jaar weer die bekende tune met verslag van @gio en schoort, ik ben weer een gelukkig mens. En Ed Pieter die laat met heel veel smileys weten... heerlijk die eerste tourflits te horen. Eindelijk is het zomer. En Ed Ronald Benschop die gaat wel heel erg ver. Die zegt, zo, de komende drie weken zit ik voor de tv. Mijn kroost zoekt het maar lekker uit. Ze moeten stil zijn of oproepelen. En Ed Arjen Langhorst, die vindt het op de tv heerlijk... om maar smeeds weer bij de tour te horen. Maar vraagt hij zich af, waarom is hashtag de Mart de enige die blijkbaar Mike mag zeggen tegen Michael Bogert... Nou Arjen, dat mag je zeggen. Dat mag hij echt zeggen. Alle gereden tijden in de proloog die worden druk rondgetwitterd. En dan kun je pas ergens achteraan in de rij natuurlijk erg onzeker worden. Zoals renner Liewe-Westra. Die twitterde eh, begin van de middag. Ben benieuwd op wat voor tijd ik uitkom vandaag. Hashtag zo'n proloog is eigenlijk iets te kort voor mij. Waarop al snel reacties kwamen, zoals die van Jekko Flash. Anders rij je toch straks nog even gewoon een extra rondje, joh. Nou, iets na vijf uur mag hij los. We gaan het zien. En dan even terug naar hashtag TT Assen. Bezoekers en kijkers hadden het erg naar hun zin. Met de nadruk, de nadruk op hadden. Want noemde ik vanochtend nog een aantal bijzonder positieve sleutelwoorden... die mensen bij hun bericht hadden gezet. Zoals hashtag biertje erbij en hashtag lekker in het zonnetje. Nu zijn deze bijna allemaal vervangen door hashtag muntvust is leeg. Hashtag pijn aan mijn oren. Hashtag jezus wat ben ik verbrand. En hashtag verdomme waar is mijn auto nou ook alweer geparkeerd. Uh, nou, verder laten buitenlandverslaggever Harold Doornbos... ons trots via Ed Doornbos weten. Geinig, ik zit in een koffiebar in Tripoli in Libië. En daar kijken ze via El Jazeera ook naar de Titi in Assen. En hij heeft er een foto bij gedaan. Die uh, kunnen de mensen thuis nu zien via de webcam. En nou ja, of ze nou ook echt kijken naar die Titi... laten we erop houden dat de tv in elk geval aanstaat... En dan nog Ed Sandra Posma, die vroeg een paar uur geleden... Beste NOS, zouden jullie dat NOS-logo misschien uit beeld kunnen doen... zodat we ook kunnen zien wie leidt in de wedstrijd? Nou, Sandra, ik zou zeggen, had gewoon naar de radio geluisterd. Hier zie je blijkbaar meer dan op de tv. En Ed Loek Peters, die verbaast zich in de tv-uitzending van de TT eigenlijk maar over één ding. Hij zegt, wat heeft Dionne de Graaf eigenlijk een fantastisch haar? staat genoteerd Loek. Uh, nou, niet iedereen die had thuis, uh, tijd om voor de buis te zitten. KNVB-voorman Ed Michael van Praag die zegt... ben de hele dag aan het vergaderen bij de UEFA, dat is ook belangrijk. En VI-redacteur Ed Iwan van Duren die slentert bij gebrek aan EK-wedstrijden... maar een beetje door de straten van Kiev. En hij laat ons weten, de zwarte markt in de straten... rond het stadion van de finale zit dit jaar wel erg hoog in. Gangbare prijs voor een ticket is nu 600 euro. Dus voor wie nog wil, er zijn nog kaartjes. En tot slot nog een nagekomen bericht van de heer L. Iking, Want ja, ja, die heeft ons echt gesmeekt. Of ik toch nog even wat wilde melden over het EK lacrosse? Ik weet dat jij daar alles over wil weten. Ja, lacrosse, dat is per se. Ik wil op de hoogte ja, nou, blijven. Goed. Nou ja, vanavond is de finale tussen Engeland en Ierland. Want uh, gisteren werd Oranje genadeloos uitgeschakeld door Engeland. Maar uh, vandaag werd er toch weer even gespeeld door Oranje tegen Zweden... om de derde plaats. En guess what? Ja, uh, Nederland... Nee, we hebben verloren. Met 10 tegen 11. Maar toch, we hebben de halve finale bereikt. Hartstikke goed gedaan. Nou, morgen weer Sportsommertiets. Even na 12. Reageren kan via hashtag R1 Sportsommer. Dankjewel. Kom, vrouwen. We gaan naar Wimbledon, Mark Brasser. Want je beloofde, Mark, dat het wel eens heel lang zou kunnen gaan duren in die derde set. Die is nog steeds bezig. Ja, en toen kwam het uh, die game bij 7-7. Uh, In die game kreeg Serena Williams uh, twee breakpoints. Ze plaatste de break 8-7 en dus uh, serveert ze nu voor de wedstrijd het matchpoint voor uh, Serena Williams. Het eerste matchpoint, ze staat 40-15 voor... Geweldige eerste service van Serena Williams midden door. Maar een katachtige reactie van uh, Ji Zheng. En die scoort meteen uh, op die uh, return. Ja, het, het is gek om te zien in de, in de game van, van dat Serena Williams 7-6 achter stond. Dat ze gelijk maakte naar 7-7. Sloeg ze drie aces. Heel sterk. De teller staat inmiddels op 23. Ja, en dan zie je nu in deze game dat ze het af moet maken... dat die eerste service toch niet heel erg steady is. Komt ook door de omstandigheden. Ze gooit de bal nu op en pakt hem ook weer eventjes terug. Er staat veel wind op het centercourt. Daar heeft Serena Williams... Williams, die groot is, natuurlijk veel last van. En ze gaat nu aanleggen voor de tweede matchpoint. Ook een nieuwe goede return van Ji Zheng En dan de bal ver uitgeslagen door Serena Williams. Ook matchpoint 2 wordt weggewerkt door Ji Zheng Of je moet zeggen dat Serena Williams dat tweede matchpoint niet benut. Het lijkt me goed om even terug te gaan naar Hilversum. Gio Lippens, de grote namen gaan naderen. Maar komen er nog mensen met nieuwe tijden? Uh, er komen mensen met nieuwe tijden. Ik kijk naar het klassement tot nu toe. En ik zie dat Christopher Froome zich daartussen heeft uh, gereden. De Engelsman die uh, zo uh, ongelooflijk hard reed uh, in de Vuelta van afgelopen jaar. En hij uh, heeft 9 seconden langzamer gereden dan Sylvain Chavanel. Staat daarmee op de zesde plaats. Ook Peter Velitz heeft zich inmiddels in de top 10 genesteld. Hij heeft 10 seconden achterstand op Chavanel. En we hebben ook een paar Nederlanders binnen. Uh, we zagen die tijd van Albert Timmer. Die had u nog steeds uh, te goed. Uh, want die kwam binnen op het moment dat we in de vorige flits zaten. Een tijdje geleden 27 seconden langzamer dan Chavanel. 7,47. Koen de Kort is inmiddels binnen. Die race een beetje net in de top 50 tot dan toe. 20 seconden langzamer dan Chavanel. En Bouke Mollema die rijdt zojuist een prima tijd voor een klassementsrenner. Want hij is slechts 14 seconden langzamer dan Chavanel. En dan kijken we even in het klassement waar hij op dit moment staat. Bouke Mollema, daar staat hij op de 19e. Oh valpartij daar, ja. We keken eventjes niet want we keken naar die dingen, maar Peter Sagan die glijdt bijna onderuit op een van die rotondes, een van die lastige punten zet daar een voetje aan de grond, ja dat kost kostbare tijd, Peter Sagan hij gaat natuurlijk niet voor het algemeen klassement maar hij gaat hier zeker voor een dag zegen. Mollema, dus negentiende voorlopig met 14 seconden achterstand en Wout Poels die kwam zojuist ook over de streep, 7,37-3 drie seconden langzamer dan Bouke Mollema weer, 17 seconden langzamer dan Chavanel. Ja, de Nederlanders ze doen voorlopig nog niet echt mee. Maar het wachten is natuurlijk op de tijdritkampioen van ons land op Lieve westra Die komt straks van start. Nu kijken we nog steeds naar Peter Sagan. Die op die plas Saint lombert komt. Midden in het centrum van Luik. Over de kasseitjes. Blijf op de fiets zitten zou ik hem adviseren. Dan kan hij misschien nog iets heel moois gaan doen in het vervolg van deze tour. De grote mannen, ze maken zich klaar. Ze komen zo meteen de mannen voor het klassement. De echte tijdrijders, de knallers dus. Mark Brasser op Wimbledon, Is daar een ijstreep bereikt? Aan ja, het uh, ja, applaus kan je opmaken dat de wedstrijd gespeeld is. Het derde matchpoint is ze wel besteed aan Serena Williams. 9-7 in de derde set. Ji Zeng heeft geknokt voor wat ze waard was. Maar uh, toch net niet opgewassen tegen het servicegeweld. Uh, vooral van Serena Williams die nu zwaaiend de baan afloopt. Het uh, applaus in ontvangst neemt. Zij gaat dus door naar de vierde ronde. Kijk, de, de sportzomer is helemaal los. En de zomer is ook een ja. beetje los. En dat iedereen een beetje blij over straat loopt vanochtend. Hè? Klopt ook. De komende dagen het ziet er vrij goed uit. De temperaturen blijven ongeveer op dit niveau. Morgen is het een klein beetje koeler. Daarna gaat de temperatuur weer iets omhoog. Dus ja, zo rond de 20 graden is wel ongeveer het niveau wat we de komende dagen zullen, zullen hebben. En ook nauwelijks regen. Misschien morgenmiddag een buitje. Uh, maar dat is ook het enige. Maandag droog, dinsdag waarschijnlijk ook droog. Daarna weer een iets grotere kans op buien. Maar goed, de temperatuur gaat dan ook weer iets omhoog. Zo gemiddeld 23 graden. Dus, uh, nou... Uh, maar hou mopperen. eens even op met klagen en met niet mopperen. Er, elders gaat het geloof ik wel uh, spoken ergens in Europa. Ja, het is zo dat vooral uh, vanavond en uh, ook vannacht... de kans op uh, zware buien is in uh, Zuid-Duitsland en ook in Oost-Duitsland. Um, en... Ja, daar is het ook. Dat ligt net een beetje op de grens van uh, bijzonder warm weer in het uh, midden van Europa. Daar is het op sommige plaatsen 38 graden geworden. Het is er echt broeierig warm. Uh, echt zeer warm in een groot deel van Europa. En wij zitten een beetje aan de koele kant. Uh, gelukkig maar, want dat soort temperaturen dat is uh, echt niet, uh, niet prettig. Ja, dat blijft daar voorlopig ook. Uh, dus ja, dan kunnen we best wel eens uh, forse buien uh, tot ontwikkeling komen. Maar wij houden het hier bijna droog en ja. lekker weer. Helaas kunnen we niet klagen, want het schijnt nee. toch goed voor je gezondheid? Ja, ja dat het is, kom is we wel goed, goed voor je gezondheid. Nou, we van. vinden vast wel iets. In ieder geval niet klagen over de sport deze middag en de politiek. We gaan gewoon de, verder met deze Radio 1 Sportzomer. Dit is de Radio 1 Sportzomer.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 Vooruitgang denken, zie de voorwaarden die beschikbaar zijn op FuelProgress.com. Dit is Radio 1.